10 uur aan Octyssa met het NOS journaal pvda leider Diederik Samsom zegt dat het strafbaar stellen van illegaliteit is geaccepteerd om loyaal te zijn aan de VVD. Dat zei hij tijdens een bijeenkomst in Eindhoven, waar hij zijn achterban uitlegt waarom hij vorige week een motie van het congres naast zich neerlegde. Samsom gaat deze week nog vaker in debat met zijn leden tijdens bijeenkomsten in Groningen en Den Haag. Zondag wordt een politieke ledenraad gehouden in Utrecht. Die raad geeft advies over de politieke koers van de partij als alternatief voor een congres.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 met Jack van Gelder. Een bijzonder goedenavond. Dit is langs de lijn van dinsdag 7 mei. De dag dat een van de gouden coaches van Peking 2008... een nieuwe baan heeft. Als de naam Robin van Galen valt, dan denken we maar aan één ding. En het schot in de redding. De redding van Van der Meijden. Nog een keer Van der Meijden. Gelooft u wonderen? Ja! Goud voor Oranje... Vandaag werd namelijk bekend dat Van Galen zich met de Nederlandse mannenploeg gaat bemoeien. Hij is de nieuwe bondscoach. En over Olympische helden gesproken. Jorandi Martina kan haar afgelopen zomer niet langer over straat zonder dat iemand roept... ik ben blij. Het is ook de titel van een boek over de sprinter dat vandaag werd gepresenteerd. Volgens manager Caroline Veit blijft Martina in Peking als een definitieve doorbraak op de 200 meter. Ik denk dat daarvoor wereldwijd echt haast niemand van Choranny Martina had gehoord. Misschien de mensen die echt diep in de atletiek zitten wel, maar daarbuiten niet. Zometeen uiteraard ook Choranny Martina over zijn biografie. Verder aandacht voor basketbal, badminton, wielrennen en natuurlijk voetbal. De bekkenfinale van donderdag tussen PSV en AZ wordt de laatste mogelijkheid voor Dick Advocaat om een Nederlandse prijs te pakken. Ja, in Nederland, ja zeker. Nee, nee, ik stop in Nederland, dat is, dat is duidelijk. Laat ik het zo eerlijk zeggen, ik kijk gewoon wat er om me komt. Er komt er niks leuks, dan stop ik. Meer over het laatste kunstje van de advocaat zometeen als we vooruitblikken op de bekerfinale. Hier is waterpolo. De coach die in 2008 de Nederlandse waterpolo-vrouwen... naar Olympisch Goud loodste, wordt nu verantwoordelijk... voor de Nederlandse waterpolo-mannen. Robert van Galen is de opvolger van Johan Aantjes... en heeft een contract getekend tot en met de Olympische Spelen van 2016... in Rio de Janeiro. Rio Halen wordt ook het belangrijkste doel. Van Galen komt voor 20 uur per week op de loonlijnst bij de KNZB... want meer geld is er niet, sinds het NOC-NSF... het topsportprogramma voor de waterpolo-mannen niet meer ondersteunt. Van Galen ontvouwt tegenover verslaggever Erik van Dijk zijn plannen.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 Uh, en uh, drie centrale trainingen in Zeist in, in, in eerste instantie... Uh, zullen we uh, ook een schema moeten realiseren... dat ze gewoon negen, tien keer per week trainen, de spelers. Hoe gaat het, uh, het kader eruit zien? Nou ja, we hebben, daar ben ik wel heel erg trots op hoor. We hebben uh, ja, echt een Olympische begeleidingsploeg... Uh, met drie assistenten en een teammanager. Hans Nieuwburg, tweevaardig uh, Olympiaganger, uh, wordt teammanager. We hebben drie assistentcoaches. Uh, keepers trainen Arie van der Bunt. Uh, record International en drie keer drievoudig Olympische uh, spelergangen. Uh, Nicolander Landenweert, echt uh, Corivé, bronzen medaille, 76, drie keer Olympische Spelen meegemaakt. Uh, Harry van der Meer, 15 jaar prof in Italië, drie keer Olympische Spelen meegemaakt. Die worden allemaal betrokken bij dit team. Uh, en ikzelf natuurlijk, uh, uh, helaas niet als speler, de, de, de, de Spelen meegemaakt, maar wel als coach. Nou ja, goed, en uh, ik denk met dat Olympische team uh, dat uh, onder andere een frisse wind gaat waaien in zijst en bij de clubs. En op basis daarvan dat we weer nieuwe energie kunnen ontwikkelen. Want dit komt echt uit de onderbuik van het waterpolo? Ja, zo kan je dat noemen, ja. Ik bedoel, het zijn allemaal mensen die begaan zijn, dat is ook het mooie. Uh, Hans Nieuwenburg en ik hebben in eerste instantie de, de handen in één geslagen. En uh, de mensen die we allemaal belden, al die namen die ik net noemde... Ja, die, die, die, die, die vonden het geweldig om, om mee te helpen duwen aan die kar. En, uh, en allemaal begaan met de sport. Hè. Want waar, waarom doe je dit? Ja, uit liefde voor het waterpolo. Daar doe je het voor. En uh, om die jongens en ook de toekomstige generaties weer perspectief te geven. Um, en ja, dat is mooi om daaraan mee te, bij te dragen. Je hebt zelf het, het hoogste ermee mogen maken uh, als coach. Je hebt bij die vrouwen de potentie gezien toen je dat programma ook vanuit het niets uh, omhoog bracht. Um, uh, uh, ja, hoe, hoe kijk je nu naar de potentie van deze mannen? Nou, ja, weet je, wat ik net al zei, de afgelopen jaren is er heel intensief en goed en hard gewerkt. Uh, er zit uh, best wel heel veel potentie in deze groep. Uh, jongens uh, die heel talentvol zijn van 21, 22 jaar. Uh, het is wetenschappelijk onderzocht dat die gasten pas op een jaar of 26 op hun top zitten. Uh, maar het is ook wel een aardige mooie mix hè, van, van een paar routiniers ertussen. En, uh... Ik denk dat het zeker niet onmogelijk is om ons te kwalificeren voor de, voor de Olympische Spelen van Rio. En ik weet ook natuurlijk wel, en we moeten ook realistisch zijn. Met deze ploeg ga je ook niet in 2016 Olympisch kampioen worden. Zo simpel is het natuurlijk niet. Maar misschien op de lange termijn dat we wel weer mee kunnen doen. En dat we echt kunnen aanhaken bij de wereldtop. Maar dan praat je over een project van een jaar of tien. Maar op korte termijn, dus de komende drie jaar, proberen we en de club sterker te maken. En we proberen ons te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Rio. En dat is een helft job, maar wel een hele mooie uitdaging. He's like a whip that doesn't cry. There's no peace. Zet aan de lekkere plaat. My Two Cents. Carol Emerald. De Radio 1-CD. En ze was zelf in spanning hoe die tweede CD werd ontvangen. En ik vraag het eigenlijk nooit. Maar ik vroeg nu, mag het wat harder in mijn koptelefoon? Geweldige muziek, Carey Emerald, internationale sound. En duidelijk op dit nummer invloeden vanuit uh, midden amerika Cuba. Heel mooi. We gaan weer door naar de realiteit van het voetbal. De bekerfinale van donderdag is de laatste kans voor Dick Advocaat... om een Nederlandse prijs te winnen. De trainer van PSV stopt er na dit seizoen mee. Hij zal het pas na zondag, als de laatste competitiewedstrijd... op het programma staat, definitief bekendmaken. Maar vanmiddag was hij al duidelijk. Op een persconferentie voor de bekerfinale tegen AZ... Tegen AZ gaf hij ronduit toe dat hij bezig is aan zijn... De laatste wedstrijden op de Nederlandse velden. Ja, in Nederland, ja zeker. Nee, nee, ik stop in Nederland, dus, dat is duidelijk. Ik ga een club trainen. Ik dacht dat je wordt bondscoach. Nou ja, de... laat ik het zo eerlijk zeggen. Ik kijk gewoon wat er om afkomt. komt. Er komt er niks leuks, dan stop ik. Nee, maar nog, nog, omdat je zei, nog een club nog alle dagen... ik ja, zie dat... meer in het in, meer in bondscoachschap. Daar, daar zie ik meer in. En heb je wat nee, op het oog? Nee, want de, alle kwalificaties zijn nog lopende. Dus nu gebeurt dat niet. Misschien moet je daar wel even op wachten... Maar uh, hoe, hoe, hoe, hoe heb je dan nou voor je hoe je afscheid gaat nemen? Heb je dat al voor, nee, je, voor jezelf al gepland? Nee, totaal niet, echt niet. Maar als het nu het, als het is, dan vind ik het ook prima. Uh, het is niet zo dat je uh, in de bloemen het eerder onder gaat lopen of zeg je nee, nee, nee jongen. Nee, uh, goeie, ze, dat moet je zeker niet doen. Nee, dat zal ik zeker niet doen. Uh, liefst via, via de zijgang weg. Nee, ook niet. Waarom moet gewoon door, door? Nee, zeker niet. We gaan door de voordeur naar buiten. Dus, uh, ik heb nog steeds een, een, een heel leuk seizoen gemaakt met die spelersgroep en, uh, Helaas hebben we niet de hoofdprijs kunnen pakken. Daar zijn we wel voor gegaan. oké, okay, Ajax was gewoon de betere ploeg. Het minste fouten gemaakt. Dus uh, nou, wij zijn de beste tweede. Je maakte een mooie opmerking, dik advocaat. Echt? Ja, uh, je zei van uh, blij toe. Het gaat niet om komende zondag om de tweede plek te halen. Dus de bekerfinale wordt uh, ineens een stuk makkelijker voor me. Want kunnen we kunnen vol gas geven. Nou ja, je weet niet hoe spelers gaan denken als, uh, als aanstaande zondag tegen Twente het nog moet gebeuren. Ja, nu zijn ze in ieder geval vrij in de gedachten. Dat, dat vind ik heel belangrijk. En dan kan je ook zeggen, van, sluit het seizoen dan goed af. En pak dan een prijs. Of zoals ja, jij zei, de derde. Dat, dat de, zeg ik sowieso. Ik bedoel, uh, ook al hadden we zondag moeten spelen, dan had ik sowieso gezegd, uh, pak, probeer de eerste prijs te halen. Nou, dat is dan tegen AZ. Het jaar deed ze het omgekeerde voor. Toen was niet in jouw periode, maar nee. toen zat namelijk nou, de beslissende wedstrijd zat er wel achter. En toen voelde je bij PSV in de van die ze overigens wonnen, toch een beetje de handrem. Want er moest er wat gebeuren. En toen ging het mis, de laatste wedstrijd. Ja joh, we kunnen wel een heel relaas. Uh, ik vind uh, dat er twee hele attractieve ploegen spelen. AZ die altijd uitgaat van de eigen kwaliteit. Uh, aanvallend voetballer willen spelen, mooie goals willen maken. En, en PSV uh, wil dat hetzelfde. En... Uh, dus ik denk dat het een hele, hele leuke aantrekkelijke wedstrijd, dat waren de competitiewedstrijden ook. Ja, als, als Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, dus, uh, waarbij op een gegeven moment de doorslag was, was dat wij wel iets meer kwaliteit hadden. Je zei over je ploeg, um, ja, ik heb vandaag was, zijn we over het beker begonnen. Gisteren hadden we nog een beetje de naamweeën van plek 2 in het einde van het seizoen, nu gaan we tegen leven. Ja, ik, ik, ik denk dat je het eigenlijk helemaal niet met zo'n spelers erover hoeft te hebben. Want ze weten toch zelf hoe belangrijk zo'n bekerfinale is. En als ze dat niet weten, weten ze wel als ze aankomen bij het stadion. Die advocaat uh, hoefde je dat vroeger niet te vertellen hoe belangrijk het was. Nee, maar die spelers ook niet. Dat, dat zijn toch ook allemaal liefhebbers. Alleen, er staat nu wat meer tegenover. Maar het zijn allemaal liefhebbers, dat geloof ik zeker. Um. Je laatste hoofdprijs, hè? Zoals je zei, in Nederland... mijn laatste hoofdprijs. Ja, je moet wat zeggen, toch? <laughs> Neem dan maar afscheid met een prijs. En, dat, lijkt, oh, oh, oh. dat lijkt me wel een leuk, leuk idee. Anders Dirk advocaat. Hij speelt dus met PSV tegen AZ. In de competitie wonnen de Eindhovenaren twee keer ruim, overigens. Maar AZ zit zo aan het eind van de competitie... weer wat beter in het vel. Rob Fleur, die u zojuist ook de vraag hoorde stellen aan advocaat... nu in gesprek met de aanvoerder van AZ. Kan het zo zijn, Nick geven dat de bekerfinale je laatste optreden voor AZ is... Ja, dat is een goede vraag. Uh, dat zou even zo kunnen. Uh, ik heb een contract nog tot uh, 2014. Dus uh, in die zin ja, ben ik na, na de begin finale nog gewoon uh, voor AZ natuurlijk. Maar uh, ja, ik heb wel kenmaak gemaakt aan de, aan de club. Dat ik uh, als er een kans komt, uh, ja, die ze zo graag zou willen aangrijpen. Dus uh, dat, dat wordt er zomaar afwachten. En is er uh, iets wat uh, longt? Nee, op uh, dat gezicht ben ik er uh, nog niet echt mee bezig, moet ik zeggen. Uh, als dat is, dan zou mijn waarschijnlijk weten. Maar volgens mij is het uh, nog vrij rustig op de markt. En, uh, ja, ik focus me nu eerst op, de, op deze bekerfinale en, uh, en, en Willem II nog. En daarna komt er uh, een zomer aan, dus uh, daar gaan we het zien. Is de bekerfinale, mag ik dat ook zeggen, de etalage? Ja, tuurlijk. Het uh, is natuurlijk een hele mooie wedstrijd. Het uh, gaat om een prijs, dus dan is er altijd veel bekijks. Ook vanuit het uh, buitenland. Uh, kijk, het zijn natuurlijk mooie wedstrijden om, om te spelen. En, en dan weet je dat er uh, volle kuip zit en er uh, zullen we waarschijnlijk ook veel scouts zijn. En, ja, de meeste hebben natuurlijk al een beeld van je. En, uh, ja, maar het is zeker een wedstrijd waarin je graag wil laten zien. Is nou een voordeel voor beide dat jullie er geen zorgen meer hebben in de competitie? Ah, voor, ons, voor ons wel, want uh, er gaat natuurlijk een stukje extra spanning vanaf. Want als PSV geen tweede was, dan, uh, dan, moesten, wij, uh, dan moesten wij winnen voor Europese voetbal. Nu hebben we die doelstelling al gehad. Kunnen we die nog beter voorbrengen door, om, om te winnen? Want dan ben je hoger geplaatst uh, in de Europa League. Dat je later in kan schakelen. En je wint natuurlijk een prijs. Dus uh, dat wil iedereen graag. En voor jullie, ja. Aanzet is een club die niet vaak de beker zal winnen. Nee, dat is wat je net zegt. Uh, AZ heeft uh, niet zoveel gewonnen nog. En, uh, ja, vorig jaar waren we dichter bij de halve finale. Nu zijn we nog dichter bij finale, dus dan uh, moet je het nu ook afmaken. Ook. Um, als je naar, naar jullie ploeg kijkt, hoe leeft dat? Of is het pas gaan leven na het weekend, naar de nou, het leefde, leefde na, na de Zegel Nou, Het leeft wel na de halve finale in de Arena, want dat was natuurlijk een uh, grote ontlading dat je... Uh, die Wedstrijd wisten te winnen en uh, 3-0 van Ajax. Velen zullen het nog steeds niet snappen hoor. Nee, nee, natuurlijk. Uh, het, het was een wedstrijd uh, waar we heel defensief speelden met, met op de counter. En, uh, dat we die wonnen was, uh, was ontzettend knap. En uh, in die wedstrijd was zag je al dat iedereen heel erg gemotiveerd was om hem te doen. Dan zag je hoe we verdedigden. We gooiden onze ziel en, uh, en houden erin. En uh, dat moeten we nu tegen PSV weer doen. En, ik moet zeggen, nu, uh, na nou, afgelopen weekend, is het, is het echt enorm uh, wel gaan leven. En uh, iedereen is er wel mee bezig. Wordt het voetbal op het randje? Nou, wij zullen dat wel moeten doen, denk ik. We zullen met veel passie moeten spelen, uh, maar wel met respect naar de tegenstander. En we zullen het moeten hebben van, van strijd, want ja, PSV heeft wel meer kwaliteit in, in de groep, denk ik, uh, onderling. En dat zie je ook uh, aan de stand van de ranglijst. Dus daar moeten we het zeker van hebben, van het collectief, uh, één plan, één gedachte en uh, vanuit daaruit kunnen er mooie dingen gebeuren. Uh, proef één ding bij jullie een beetje. PSV heeft meer ervaring met de volle bak, waar als je binnenkomt dat je denkt van, oh jee. En Willy Overtoom schijnt gezegd te hebben, Vier met Heracles. Stonden we daar, dat we in die, in die, volle, in die volle kuip kwamen, stonden we meteen uh, ongeveer al achter. Ja, maar die hebben een kleine stadion uh, en die zitten nog verder weg van de Randstad. Wat dat betreft uh, hebben wij natuurlijk ook een fantastisch seizoen vorig jaar gehad met ervaring. Hè? Uh, Europees. Dat was niet de, inste, de minste. Anderlecht, Udinese, Valencia, dat soort wedstrijden. Dat spelen natuurlijk wel mee. Dan heb je toch wel extra in je bagage. En we hebben wat meer topwedstrijden gespeeld natuurlijk voor, voor het Echi uh, vorig jaar. En uh, dit jaar uh, hebben we laten zien dat we in de Arena ook goede resultaten kunnen maken. En, uh, ja, wat dat betreft is dit een heel, een heel nieuw iets. En PSV heeft misschien daar meer uh, ervaring mee, natuurlijk. Maar... Ja, het is een mooie belevenis en uh, we gaan er gewoon van genieten. Denk je al uh, na het einde van de wedstrijd, als aanvoerder van AZ wat er dan gaat gebeuren? Ja, als, we, als, als wij hem winnen, dan, uh, dan zal ik uiteindelijk de, die beker mogen, mogen gooien uh, de lucht in. En, uh, ja, dat soort opmerkingen maar ik de laatste tijd wel, mijn vrienden ook al, dat dat, dat, dat kan gebeuren. En, uh, ja, dat is natuurlijk wel een droom dat, uh, als je dat kan doen. never guessed it would rock the 216 Oh, I see it's clear, baby that you are 16 van William Michael Albert Broad, oftewel Billy Idol. Opgegroeid in uh, Engeland, maar eigenlijk voornamelijk werkzaam... en woonachtig in de Verenigde Staten. Wij gaan door met uh, het uh, wielrennen, en dat doen we natuurlijk uh, in Italië. Het was uh, op een na langste etappe van de Giro van dit jaar. De, de rit over 246 kilometer van Serra San Bruno, of naar Serra San Bruno moet ik zeggen. Een rit die gewonnen werd door een debutant, Enrico Batallin. Geen man voor het klassement, die na de stromende regen kon worden gehuldigd. Gio Lippens zag de etappe. Goedenavond Gio. Goedenavond Jack. Jij zat droog? <laughs> Ik zat heel erg droog. Verrassende winnaar? Uh, ja, eigenlijk wel. Want uh, ja, we hadden toch een beetje verwacht dat de klassementsmannen dat die zich uh, van voren zouden laten zien. Zeker als je kijkt naar de etappe van gisteren. Uh, ja, die toch behoorlijk, uh, behoorlijk spannend was en waar uh, echt de grote namen zich lieten zien... En nu hielden ze zich eigenlijk allemaal koest. Er was een klimmetje, tweede categorie. Zeven kilometer voor de finish lag de top. En iedereen had verwacht dat in die 12 kilometer lange klim... dat daar dan de grote mannen naar voren zouden komen. Maar ze bleven allemaal zitten. En ja, uiteindelijk werd er een sprint van, ik dacht, een man of 60, 70. En die Battaglini die won uh, verrassend. Uh, het is een jonge vent nog, 23 jaar oud. Rijdt voor een uh, klein ploegje, Bardiani. En uh, dat is eigenlijk een beetje een uh, ja, tweede divisieclub... zoals ze dat uh, normaal gesproken zouden zeggen. Uh, een pro-continentale ploeg. En uh, hij deed het mooi hoor. Hij legde de rest er allemaal op. Nou moet ik wel eerlijk zeggen, de echte sprinters waren er niet meer bij. Want die waren er allemaal afgewaaid op die uh, laatste klim. Dus die, uh, die kwamen op, uh, op vele minuten kwamen die binnen. Daniel, die Luca, zagen we ook nog even de slot van de rit? Ja, was mooi. Uh, mooi. Mooi om meerdere redenen. Uh, Luca, altijd wel een mooie renner geweest. Uh, wel een renner met een nou, licht belaste, licht besmette naam. Uh, heeft wel wat vaker te maken gehad met, uh, met dood. allemaal van vrijgesproken totdat hij dan uiteindelijk op Sera, op het gebruik van Sera en uh, daarna gewoon een aantal uh, uh, maanden aan de kant moest gaan uh, zitten. Hij kreeg strafvermindering omdat hij had meegewerkt aan het onderzoek. Maar hij is weer terug en ja inmiddels op zijn oude leeftijd, want uh, zit al ver in de dertig, tweede helft van 30 jaar. Uh, ja, heeft hij toch nog even iets laten zien. En het was een mooie uitval die hij uh, pleegde. Het was in de laatste kilometers, toen, uh, toen ging hij er van tussen. En het leek er even op dat hij het zou uh, houden. Uh, maar uiteindelijk uh, werd hij toch teruggepakt door het uh, peloton. En dat gebeurde op 500 meter van de streep. Maar mooi om hem meer zo van voren te zien. En hoe was het met de Hollandaise? Ja, die Hollandezen die hebben het uh, goed gedaan. Uh, doen het sowieso uh, goed in deze uh, Giro. Uh, gisteren die gekke valpartij natuurlijk van Steven Kruiswijk. Uh, op kop rijdend voor Robert Geesink. Zodat er maar niets kon gebeuren. Nou ja, er ging natuurlijk Kruiswijk onderuit. Maar vandaag ook bleef hij absoluut continu in de buurt van Robert Geesink zitten. En uh, hij piloteerde hem op het einde ook uh, naar voren. En als je dan gewoon kijkt uh, naar de uitslag van de etappe. Dan zie je dat Kruiswijk op de 17e plek eindigt. Geesink, 18e. Kelderman, ook een heel jong talent uit die Blanco-ploeg eindigt als twintigste, betekent gewoon dat die mannen dicht bij elkaar zitten, dat ze keurig in dat eerste deel van het peloton finishen. Ja, en daar draait toch eigenlijk alles om. Hè? Je mag geen schade oplopen in die eerste week van de Giro voordat het echte gebergte er nog aan moet komen. Ja, en Pim Lichtaard uh, even in het beginnen. Hm. was ook goed Pim Lichtart Zit je dan nou gewoon een uh, slok te nemen middenin? Wel, nee. Een slok water. Ja dat, ja, dat bedoel ik. Nee, natuurlijk. Maar ja, dat moet af en toe. Hè. Even ja, de stem smeren. Dus dan is het goed. Uh, maar Pim Lichthaard, uh, ooit is het debuutjaar als prof werd hij meteen Nederlands kampioen in Noodmarsum. En uh, ja, het is natuurlijk wel een renner die dat kan. Zeker in ontsnappingen mee kan zitten. En uh, nou, hij heeft er een tijdje ingezeten in een ontsnapping. Hij heeft zich uh, keurig laten zien. We hebben ook nog een uitval uh, gezien van uh, Bellemakers. Nederlander in uh, Belgische dienst. Hij rijdt voor, uh, voor Lotto. Uh, die zat in de allereerste etappe van deze Giro... ook al in een uh, ontsnapping... nee, zat gisteren in een ontsnapping trouwens... en uh, probeert het vandaag weer... maar die werd uh, vrij snel weer teruggepakt. Maar uh, nou, laten we zeggen dat de Nederlanders... wat dat betreft wel netjes meerijden. we weer naar Bradley Wiggins. Uh, tot nu toe nog niet echt gezien. Uh, ook weer uh, een van de kandidaten voor de eindzegen. Uh, even rustig aan nog voor de Brit... Ja, uh, vandaag deed hij het iets te rustig aan. Want uh, in die slotfase, na die top uh, die bereikt werd op 7 kilometer van de streep... kregen we een uh, beetje vals plat, uh, stukje afdaling, wat vervelende bochten erin. Het was natuurlijk uh, behoorlijk nat weer, het was maar 14 graden. Dus de weersomstandigheden totaal anders dan, dan we eerst hebben gezien. En uh, daar heeft Bradley Wiggins toch uh, de pech gehad... dat hij in het tweede deel van het peloton terechtkwam. En uh, Wiggins verloor uiteindelijk 17 seconden. Dan zul je zeggen, ja wat is dat nou op een mensenleven? Wat is dat op een giro? Uh, maar het telt natuurlijk wel, hè, want vaak dan draait het toch om seconden in zo'n uh, ronde. En als we dan kijken in het algemeen klassement... dan zien we dat daar die Luca Paolini, de man die vandaag ook in het roze reed... dat hij nog steeds in die roze trui rijdt... Uh, maar dat Wiggins inmiddels van de tweede naar de zesde plaats gezakt is. En nu 34 seconden achterstand heeft op Paulini. Zelfde aantal seconden trouwens als Ryder Hesjedal, de winnaar van vorig jaar. En dan kijk ik weer even wat verder naar beneden. Dat moet je natuurlijk altijd meteen doen. Robert Geesink opgeklommen naar de twaalfde plek op 45 seconden van Paulini. En Pieter Wening, die verloor trouwens ook 10 seconden. Zat net als eerste man achter de breuk in het peloton. Pieter Weening staat nu op 55 seconden, 16e. Ik neem even een, een wat langere vraag. Ik kan nog even een slokje nemen. Uh, morgen is weer een dag, de vijfde etappe. Wat mogen wij daarvan verwachten, Guido? Nou, ik denk dat we een, een, een, een, een ja, etappe gaan krijgen voor de sprinters, zeg ik dan. Maar ik heb het parcours toch even goed bekeken. En wat je ziet is in de slotfase de laatste. 10, 15 kilometer gaat het toch even weer gemeen omhoog. Het is maar een klimmetje van de vierde categorie. Het stelt dus allemaal niet zo verschrikkelijk veel voor. Maar ze moeten toch wel een meter of 250 hoogteverschil overwinnen... voordat ze dan uiteindelijk aan de laatste vijf kilometer mogen beginnen. En dan is het wel vlak. Dus je zou daar nog wel een aanval kunnen krijgen van een, van een echte puncher. Dus iemand die een beetje die jump berg op heeft. En uh, dat betekent dan dat de sprinters ja, tekort schieten. Aan de andere kant de sprinters, we hebben ze nog maar één keer echt in actie gezien. Dat was in die alle. De etappe die gewonnen werd door Mark Cavendish. Dus uh, wat dat betreft uh, staan die op dit moment te popelen, denk ik, om uh, weer eens een keer een echte massasprint af te werken. Het zal niet alleen voor Cavendish gelden, maar zeker ook voor mannen die nog niks hebben gewonnen. En dan denk ik meteen aan John Degenkolp, hè, Nederlandse ploeg, Argos. Ja, Het is een sprinter die het zou moeten kunnen opnemen tegen Cavendish. Maar de manier waarop Cavendish de eerste etappe won, zo oppermachtig, eigenlijk zonder de hulp van zijn ploeg... Dan denk ik dat de rest eigenlijk al bij voorbaat geklopt is. Gio, korte vraag, kort antwoord. Uh, geen doping meer in het peloton. Rijden ze dan nou ook langzamer? Uh, nee, ze rijden niet echt veel langzamer. Dat, dat, dat, dat, dat is toch niet echt één en één is twee hoor. Uh, wat dat betreft uh, hebben we ook in jaren waarvan we dachten dat er weinig doping gebruikt werd, uh, langzame ronden gezien. En in jaren dat er heel veel doping werd gebruikt, werd er uh, uh, ja, toch, toch ook minder snel gereden dan, uh, dan dat er nu wordt gereden. Dus daar is heel weinig van te zeggen. Dankjewel. We horen je morgen weer. Graag gedaan. De grote helden van de Spelen van vorig jaar waren allemaal winnaars van Olympisch Goud. Behalve Giovanni Martina. Die werd een lieveling dankzij zijn positieve instelling en zijn glinsterende lach. Vandaag verscheen de biografie van de Antilliaanse sprinter. En daarin is ook aandacht voor minder vrolijke momenten. Zoals de dood van enkele vrienden en zijn disqualificatie bij de Olympische Spelen in Peking. Een reportage van Floris van Hoorn.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 En de derde, Dave Alberto, werd in zijn auto doodgeschoten. Met name de dood van Dave, een van zijn beste vrienden... kwam hard aan bij Martina. Dave was een jonge vader met een goede baan in Nederland... die een paar dagen op vakantie was op Curaçao. Er staat een stukje in het uh, boek over vrienden van hem... die om het leven kwamen. Hoe moeilijk is het om zo'n onderwerp uit hem te krijgen? Nou, je merkt wel dat, uh, dat het hem heel erg uh, geraakt heeft. Uh, hij pra hij praat er niet makkelijk over... Hij heeft toen het gebeurde, dat was een paar maanden voor de Olympische Spelen in Londen, heeft hij er met zijn coach veel over gesproken, Dennis Mitchell. En op een gegeven moment heeft hij dan voor zichzelf ook uh, de knop omgezet en de focus weer op Londen gericht. En dan is het eigenlijk voor hem ook af. En als je dan weer oprakelt, ja, dan, dan, dan is het niet dat de anekdotes voorbij komen. Dan, dan merk je dat het nog, uh, nog diep zit. Het was heel moeilijk, het was heel moeilijk. Het was heel moeilijk. Verdrietig tijd moeten, moeten, moeten herhalen en erover praten. En het brengt, het brengt weer die niet goede momenten. Maar ja, we moeten, we moeten ja gewoon sneller over praten en doorgaan. En dan de Nederlander. Baan 7. Een gunstige baan. Hij heeft heel veel zelfvertrouwen. Caroline Veit, de manager van uh, Chorendi Martina. Wat weet je nog van jullie eerste ontmoeting? <laughs>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 Nou, toch wel. Hij heeft zich daar wel... Ik denk dat van daarvoor wereldwijd echt haast niemand van Shreni Martina had gehoord. Misschien de mensen die echt diep in de atletiek zitten wel, maar daarbuiten niet. En daar kwam opeens een, een, een jongen van Curaçao, een heel klein eiland uit de Caribbean. Die werd daar tweede. Echt het hele eiland stond op zijn kop. En, en, en toen werd er wel gezegd, van, ook internationaal, van... Hé, hey, wacht even, daar is nog een jongen waar we toch wel op moeten letten. En, en niet alleen die Amerikanen en, en de Jamaicanen.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 Any bit it gets started raining, you won't hear this boy complaining. 'Cause I'm glad that you're the one who got away. Now it's a beautiful day. It's my turn to fly. So girls, get in line. 'Cause I'm easy, you no know playin'. This guy like a fool, but now I'm alright. Might have had me caged before, but not tonight. And a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink then I'm buying. And I oh, know there's no denying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 De muziek is altijd lekker, maar vanavond vind ik het helemaal te gek. Michael Bublé met uh, het nummer It's a Beautiful Day. En ik zag hem recent bij uh, Paul de Leeuw, maar ook bij Graham Norton. Een aanrader, Comedy Central, zaterdagavond, 10 uur. De Graham Norton Show is fabelachtig mooi. En daar was hij ook in, die Bublé. Een buitengewoon leuke jongen. Het afgelopen seizoen in de eerste divisie gaat de boeken in als een zwart seizoen. AGOVV en Veendam verdwenen na een faillissement uit het betaald voetbal. Mede daardoor kon sportclub Cambuur kampioen worden. De speeldag vrijdagavond vinden veel clubs en supporters niet aantrekkelijk. En dan is er ook nog de kwestie over de uitzendrechten. Kortom, de eerste divisie lijkt steeds minder interessant te worden. Maandag wordt er in een buitengewone ledenvergadering van de coöperatieve eerste divisie, de CED, over de toekomst van de competitie gesproken. U hoort Jelle Breuker, directeur van de CED, over de voorstellen om de eerste divisie aantrekkelijker te maken. Die zijn, worden letterlijk deze week uitgewerkt, in detail zeg maar. Uh, dus er wordt gekeken naar de competitiestructuur, maar ook bijvoorbeeld het verdeelmodel mediagelden staat op de agenda. Uh, als ook uh, kijken inderdaad, hoe kunnen we überhaupt uh, met elkaar uh, meer wedstrijden tegen elkaar gaan spelen, zodat het nog interessant blijft. Ja, maar dan moeten we dus clubs promoveren. Hoe bedoel je? Als je meer wedstrijden wil spelen? Of ga je een, een beetje een Schotse competitie van vier keer tegen elkaar creëren? Nou, dat laatste ben ik geen voorstander van. Dat was, in Schotland was dat ook geen, geen groot succes. Maar dat zijn inderdaad wel de opties die bekeken worden op dit moment. En eind deze week zal, zal alles zijn beslag moeten krijgen. Zodat we maandag daar met alle clubs gedegen besluitvorming over kunnen maken. Heb je een stemming gehouden onder de clubs over de speeldag? We hebben gevraagd aan de clubs van de... En uh, normaal gesproken, wij weten dat ook wel. Hoor. Als uh, coöperaties de divisie zijn. Uh, met name uh, bijvoorbeeld een club als Volendam. Heeft al uh, terecht, ook vanuit hun oogpunt al jaren aangegeven. We willen graag op zondag spelen. Uh, dus dat hebben wij wel degelijk uh, in kaart. Een contract met RTL. Hoe staat het daarmee? Want ja, die zendt op zaterdagmiddag om 6 uur 1800 uur uit samenvattingen. Hoe gaat dat verder? Want ja, er was niet, niet elke club tevreden mee. Dan druk ik me netjes uit. Nee, klopt. Ik denk dat we dat we ook allemaal terecht kunnen concluderen. Dat het gewoon niet werkt. Een dag later de, de samenvattingen terwijl je op vrijdag voetbalt. Dat was ook een beetje het onderbuikgevoel toen de keuze eigenlijk gedwongen gemaakt werd. Nou, de kijkcijfers wijzen uit dat, dat, dat de voetballiefhebber daar niet op zit te wachten. Dus daar zullen we een alternatief voor moeten vinden. En de eerste inderdaad waar je mee in gesprek gaat is... ...de huidige partner RTL. Uh, en ga je kijken van ja, uh, wat kunnen we daar aan doen? Kunnen we terug naar de vrijdagavond? Uh, maar goed, ja, uh, we zijn uh, in die zin uh, ook dat vraagstuk... ...ligt aanstaande maandag, uh, ligt voor bij clubs... ...en zullen we daar met elkaar wat voor moeten vinden. In het verleden hadden we in Nederland een potje... Met geld, waar de clubs een lening konden afsluiten voor de moeilijke periode in de winterfase. Als ze alleen maar uitgaven hadden en geen inkomsten. Dat werd dan in het loop van het seizoen vereffen. Dat hebben de clubs weggestemd. Komt dat potje terug, gelet op het faillissement van AGOVV en Veendam dit seizoen. Dat je dus geld hebt om met alle ploegen het seizoen af te maken? Uh, nou, dit, dit komt niet terug, denk ik. Dat verwacht ik niet. Uh, daar hebben we wel over gesproken, uiteraard. Alleen de vraag is, uh, ja, hoe groot moet zo'n potje zijn? En hoe ga je dat potje opbouwen? Ja, maar uh, waarschijnlijk als iedereen, zoals in Engeland en in Duitsland, de competitie gewoon afmaakt... Heb je geen gedonnen met punten en staat de ploeg die het meeste heeft gewonnen en staat bovenaan en die het minste heeft gewonnen en staat onderaan? Ja, de terechte de constatering. Kijk, dat is ook iets wat absoluut onwenselijk is. We hebben ook dit jaar uh, uh, gezien dat dat, uh, ja, dat is voor een aan een gemiddelde voetbalfan niet uit te leggen En uh, dat willen we gewoon niet weer. En we zullen met elkaar moeten kijken hoe we toch uh, kunnen uh, kijken hoe, hoe dat licentiesysteem, want op, op dat punt dat functioneert. Mag wel wat, dat mag wel uh, wat nauwlettende bekeken worden. Nou ja, we kunnen met elkaar denk ik terecht constateren dat het niet gewerkt heeft. Kijk, je wilt uiteindelijk de competitie waar je met de ploegen die je begint, wil je ook mee afmaken. En, uh, en dan is het voor, een, in dit geval bijvoorbeeld een club zoals MVV, maar ook Volendam, is het gewoon enorm zuur als, er, als jij wel de punten hebt gehaald tegen die clubs. En die vallen dan weg. Nou, en dat is uh, wat ik zeg, dat is als ik fan zou zijn van die clubs, zou ik daar ook absoluut niet blij mee zijn. Uh, je bespeurt in de eerste visie ook geluidend uh, heel veel mensen toch een beetje uh, zal een hekel helemaal aan Cambuur. Want men vindt het niet helemaal zuiver. Nou, dat, dat, dat vind ik zeker niet. Ik, vind, ik heb Cambuur veel zien spelen ook. Ik bekijk elke vrijdag een uiteraard een wedstrijd in onze league. En uh, ze hebben gewoon een goed team. En uh, ik denk dat zij... Uh, kijk, Volendam had het in die, in die zin nog steeds zelf in de handen afgelopen vrijdag. En uh, uiteindelijk heeft Cambuur uh, heeft het gewonnen. En ik denk hebben we een mooie club afgeleverd uh, aan de Eredivisie. Ik denk Cambuur een prachtige club. Uh, waardig Cambuur. Begin augustus wordt in China de WK badminton gespeeld. Donderdag wordt de Nederlandse selectie bekendgemaakt. En dat Jorrit de Ruiter daarin zit, dat is wel duidelijk. Hij staat met Samantha Barning rond de 25e plek op de wereldranglijst... voor gemengd dubbels. Maar of de twee ook daadwerkelijk naar de WK gaan, dat is niet duidelijk. De badmintonbond heeft geen geld. Jorrit de Ruiter, goedenavond. Goedenavond, Jack. Je zit in de nationale selectie van de badmintonbond... en je hebt je geplaatst voor de WK. Dan moet je toch gewoon naar de WK in China kunnen? Nou, dat ben ik helemaal met een je eens. Wat gaat er niet goed? Nou, wat er, er, gaat, er gaat wel meer niet goed. Maar in ieder geval voor dit uh, WK is er geen uh, budget beschikbaar. Dus uh, wij zijn uh, min of meer uh, op onszelf aangewezen om de financiering rond te krijgen. En is dat uh, een unicum? Is dat al eerder gebeurd? Of ben je voor de eerste keer is, zijn er uh, topsporters hiermee geconfronteerd binnen het badmintonbond? Het zal vaker gaan gebeuren, uh, want ik verwacht dat er uh, in de toekomst uh, wel meer van dit soort uh, dingen gaan, uh, gaan gebeuren. Maar om dit WK te financieren is dat uh, wat mij betreft uh, absoluut de eerste keer. Ja. Sinds wanneer speelt dit probleem? Het is begonnen sinds uh, december toen uh, NOC en NSF uh, onze subsidie uh, terugdraaide. En uh, sindsdien uh, zit badminton Nederland eigenlijk uh, ja, zeer krap bij kas. En uh, komen, lopen we tegen dit soort problemen aan. Ja, maar wat Hendrik zegt, heel duidelijk gekozen voor de sporten die scoren op de spelen. Jullie zijn bijvoorbeeld een van de bonden die daar de dupe van is. Ja, dat is correct. Kan je boos zijn op je eigen bond of ben je boos op NOC en NSF? Uh, Nee, ik ben niet zozeer boos. Ik, ik zoek gewoon naar oplossingen op dit moment. Uh, kijk, als je boos bent uh, als topsporter, dan schiet je niet zo veel mee op. Ik denk nu uh, op dit moment al, alleen maar aan één doel. En dat is uh, mij en mijn partner op het wereldkampioenschap krijgen in China. En, uh, en dat is nu mijn doel. Ons doel. Ja, en wat, wat moet ik me daarbij voorstellen met de pet rond? Bedrijven zoeken, op de ja. Dag meer verkopen dan je hebt ingekocht? Ja, kleedje, kleedje op de Dag. <laughs> Vrij markten langs, je weet hoe ja. dat gaat. Nee, maar hoe, hoe, moet je nou zelf de boer op of zijn er mensen die dat voor je doen? Nee, ik ben uh, deze week een, een eigen crowdfunding project gestart via de sociale netwerken Facebook, Twitter en LinkedIn onder andere. Uh, ook via mijn eigen site. Uh, Noem me maar hoor, die site. Ja, jorritderuiter.com of app uh, @jorritderuiter op Twitter. Um, nou ja, wat, wat het idee erachter is... Uh, ik heb ongeveer een budget uh, van, uh, van 4.000 euro nodig... om uh, Samantha en mij op het, uh, op het wereldkampioenschap te krijgen. en uh, Dus ticket en accommodatie. En via zo'n crowdfunding-project hoop ik dat bij elkaar te krijgen. Is er al iets binnen? Absoluut. Oké, okay, hoe ver ben je al? Uh, zit je al in Duitsland? <laughs> <laughs> <laughs> ik, de ik denk dat ik, uh, dat ik al in Polen zit, Jack. Oké, okay, dus je denkt wel dat het goed gaat komen uiteindelijk? Nou ja, dat is absoluut nog niet gezegd. Uh, we zijn er nog lang niet. Uh, we zijn net begonnen. Dus uh, we hebben echt alle hulp en alle kleine bijdragers uh, nodig. Uh, maar ik heb er wel vertrouwen in dat we, dat we dit gaan fixen, absoluut. Nou, heel even terug naar uh, spelen van een aantal jaren geleden. Miaudina, Nederlands tot de banken, badminton, heel goed. Iedereen uh, vond het prachtig en uh, Nederlands succes leken te komen. Uh, hoe kan het dat het dan zo is weggezakt, tussen aanhalingstekens... zodat jullie niet meer voor NOC en NSF... Uh, Gelden in aanmerking komen. Uh, zo komt het nooit denk ik meer voor mekaar. Nee, je hebt uh, gelijk in Mia. Die, uh, die won in 2004 in Athene zilver. Uh, daarna hebben we best wel wat jaren daarop kunnen teren zeg maar ja. uh, oneerbiedig gezegd. In 2008 waren we er echter niet bij in Peking en in, uh, in Londen stond uh, stond slechts hier op te spelen. En dat is in de ogen van NRC en de denk ik gewoon te weinig uh, progressie uh, geweest. Uh, waardoor ze dit besluit hebben genomen. Met andere woorden, je moet letterlijk investeren in je sport. om uiteindelijk het resultaat te halen. waardoor NOC en NSF je zegt: yes. Ik denk dat dat de enige oplossing is. Gewoon presteren en, uh, en uh, er vol voor gaan, natuurlijk. Ja. Nog even een heel ander iets, uh, maar ook dat kwam vandaag in het nieuws bij het badminton. Er komt ook een soort Hawkeye-systeem. Uh, je kan uh, eventueel de beslissing van de scheidsrechter uh, ja. aanvechten tussen aanhalingstekens. Je kan er hier vandaag gaan kijken. Is dat goed? Dat is zeker goed. Ja, absoluut. De zogenaamde lijntechnologie technolo inderdaad. Um, ja, ik, ik ben daar uh, zeker een groot voorstander van. Het komt uh, namelijk best wel, net als bij tennis, uh, wel eens voor dat er gewoon uh, verkeerde beslissingen worden genomen door lijn- of scheidsrechters. En uh, nu heb je dus de mogelijkheid, of je, we gaan straks de mogelijkheid krijgen om, uh, om dat te overroelen en, en zo'n hawkeye systeem uh, uh, aan te vragen. Ik geloof twee keer per wedstrijd. En hetzelfde, dezelfde constructie als bij tennis. Dat wil zeggen, heb je het goed als speler zijn... dan blijft jouw challenge staan, zeg maar. En heb je het fout, dan gaat er een af. Nou ja, ik hoop dat het geld komt. Ik, heb, uh, ik ben ontzettend tegen bruggetjes. In dit geval kan het niet anders. De volgende muziek is To Can Have a Party. Als het geld maar komt. Dank je. We too can have a party. Het stond even stil. We gingen terug naar 1967 met Marvin Gaye en Tammy Terrell. Met het nummer Two Can Have a Party. Wij gaan door met basketbal. Want de basketballers van Den Bosch hebben ervoor gezorgd dat de halve finale play-offs tegen Leeuwarden weer spannend worden. De zijn titelverdediger van de derde wedstrijd met ruime cijfers. Het werd 106 tegen 63 maar liefst. En daardoor volgt donderdag wedstrijd nummer 4. Verslaggever Leon Kersten was vanavond in Den Bosch en praat na met speler Stefan Wessels. De kruiddampen in de Maaspoort trekken op. De spelers van Den Bosch die moesten winnen, stonden met de rug tegen de muur. En Stefan Wessels trekt zijn schoenen uit, zit op de grond. Als jullie met de rug tegen de muur staan, komt dan het beste in jullie boven? Uh, ja, Dat zou je wel kunnen zeggen. Hè? Misschien Vorig seizoen hadden we het ook al een beetje dezelfde situatie. Dat we vaak achter elkaar moesten winnen vandaag weer. Maar uh, Het is jammer dat het zover heeft moeten komen. Maar goed, uh, We geven nu over, we blijven gewoon vechten. En, uh, dit is de eerste, we moeten er nu nog twee. Het was eigenlijk een compleet andere wedstrijd dan wedstrijd 1 die jullie thuis speelden en verloren. Ja. Hoe verklaar jij dat verschil? Na wedstrijd 1 waren we gewoon eigenlijk helemaal niet scherp. En dat is natuurlijk uh, ja, kwalijk van onze kant om in een halffinale play-offs niet scherp te zijn en uh, heel laks te spelen eigenlijk. En dat, uh, dat was vandaag heel anders. In dat we vanaf moment 1 uh, scherp waren en uh, meteen onze stempel op de wedstrijd hebben gedrukt. Eigenlijk, eigenlijk is dat een harde conclusie, als jullie in wedstrijd 1 niet scherp waren... ...terwijl jullie de kampioen zijn, de titelverdediger, de eerste op de ranglijst. Dat is eigenlijk best pijnlijk. Ja, ja, ja klopt. Dat was ook heel pijnlijk. En uh, zeker nadat we de tweede wedstrijd probeerden goed te maken... ...en die uh, weer verloren uiteindelijk ook. Dat is het extra pijnlijk. Maar uh, we waren misschien gewoon een beetje te comfortabel geworden... ...aan tegen het einde van de competitie aan. De beker gewonnen, uh, eerste geworden in de competitie. kwartfinale ging heel makkelijk eigenlijk tegen Weert. Dus misschien waren we iets te comfortabel geworden. Nou zegt de historie, de statistische cijfers. Het is twee keer gelukt in 69 wedstrijden best of vijf. dat een ploeg van een 2-0 achterstand terug is gekomen. Zit dat in de hoofd van de spelers? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik denk dat iedereen nog steeds uh, gewoon alle vertrouwen erin heeft. En we letten niet te veel op statistieken of uh, op uh, wat iedereen over ons zegt of uh, wat dan ook. We proberen gewoon wedstrijd voor wedstrijd niet te winnen. Donderdag eerst en dan uh, zien we weer verder. Ja, deze wedstrijd eindigt op 106-63, Ruststand 52-30. Ja, het was een pak slaag wat jullie uitdeelden. Vooral verdedigend. Ja, ja, dat is waar wat je zegt. En dat we verdedigend gewoon goed hebben gespeeld. Zoals wij eigenlijk uh, het hele seizoen uh, constant hebben gespeeld. Goed verdedigend. En dat hebben we vandaag weer gedaan, gelukkig. Dus uh, dan, uh, als het dan in de aanval ook goed loopt, kun je makkelijk winnen, ja. Ik zeg, het is heel belangrijk of Stefan Wessels de minuten maakt. Want nu kan je een hele wedstrijd spelen. En dan ben jij in mijn ogen het verdedigende anker. Uh, ja, ik, ik heb natuurlijk daar wel uh, wat, af en toe heb ik wat foute problemen. En dat was zeker in de tweede wedstrijd zo dat ik gewoon... Uh, Iedere keer eraf moest omdat ik in de foutenlast zat. En dan uh, kom ik zelf niet in mijn spel en dan merk ik gewoon dat het uh, team uh, ook wat minder draait. Omdat ik wel natuurlijk een uh, belangrijke rol heb. Dus uh, ik probeer gewoon zoveel mogelijk uit de foutenlast te blijven en uh, op het veld te blijven. Nou het is één ding een feit in de play-offs. Het doelzaldo telt niet. Het is 2-1 voor Leeuwarden. Als jullie willen overleven moet je winnen in Leeuwarden. Ja, klopt. Dus uh, daar gaan we donderdag voor. Makkelijker gezegd dan gedaan denk ik hè? Zeker weten, zeker weten. Het is daar heel lastig spelen en uh, we gaan het zien. We gaan er gewoon voor wat ik zeg. Leiden heeft de finale al bereikt. De ploeg won ook de derde wedstrijd van Groningen. Het werd 68-64 en Worthy de Jong was met 21 punten topscorer bij Leiden. En dan nieuws van de tennisfront. We hadden het er gisteren al over. John Tomic. de vader en coach van de Australische tennisser Bernard uh, Tommik... is uh, voorlopig niet meer welkom bij de toernooien in het ATP-circuit. Hij is geschorst vanwege een kopstoot... die hij uitdeelde aan de trainingspartner van zijn zoon. We hebben het er dus gisteren over gehad. Maar op 14 mei moet John Tomic voor de rechter verschijnen. Hang het, uh, hangende het justitiële onderzoek uh, wordt... Uh, John Tomic nu als ongewenst persoon aangemerkt door de ATP. Een blamage voor de Oostenrijkse topclub Red Bull Salzburg. Salzburg verloor de halve finale van de strijd om de beker in Oostenrijk... met 2-1 van derde divisieclub FC Passing. De club uit Ober Oostenrijk neemt het nu op 30 mei... in het Ernst Happelstadion in Wenen op... tegen de winnaar van SV Riet tegen Austria Wien... En Pec Zwolle wil zich versterken met aanvaller Stef Nijland... nu nog in het bezit van PSV en middenvelden. Camohele Mokotjo van Feyenoord met beide spelers is al gesproken. Nijland is transfervrij en Mokotjo heeft nog een jaar doorlopend contract. En in de Engelse Premier League is er gevoetbald... en dat alles uh, in verband met de finale van de, om de FA Cup... van aanstaande zaterdag tussen Manchester City en Wigan Athletic... City speelde tegen West Bromwich Albion. 1-0, Jeko maakt de winnende en Wigan Athletic Swansea eindigt in 2-3. De winnende is van, Dwight Tindalli. Goed nieuws voor hem dus. Slecht overigens voor Wigan dat nog volop tegen de degradatie vecht... maar ook slecht voor de keeper van Swansea, voor Michel Form... die er vanaf moest na een botsing met een uh, teamgenoot... en een hoofdblessure heeft opgelopen. Ook kiept Stekenenburg niet bij A.S. Roma. Dan heb ik het over de Italië, Italiaanse serie A. A.S. Roma verloor overigens op eigen veld met, uh, uh, met 1-0 van Kievo. Maar we wisten al dat Stekenenburg langer geblesseerd was. Die komt er binnenkort weer aan. Dit was uh, Langs de Lijn voor deze avond. Waarop we dus uh, in ieder geval weten dat het met de Eerste Divisie... de komende dagen veel praten wordt om dat een beetje op de rit te krijgen. Want ja, het zit gewoon tussen de Eredivisie en de topklasse in. En het wordt een beetje weggemangeld. Morgenavond is er uiteraard weer langs de lijn om tien uur. Direct is er het oog op morgen met Mieke van der Wijk. Ik wens u een genoeglijke avond. En u wordt direct weer alles, uh, ja, alles wordt u verteld over het wel en wee van de politiek, van het nieuws. Kortom, we houden u bij de NOS altijd op de hoogte op Radio 1. Goedenavond.